De streken van Jonaha. Is er iemand thuis? Hoort iemand mij? Ik ben het dorpshoofd van Padamatogo en ik zoek Jonaha. Hij is me nog geld schuldig. Is er iemand thuis? Maar het dorpshoofd kwam op de deur kloppen tot hij groen zag. Er was niemand thuis. En daarom ging het dorpshoofd naar de Soppo. Het theehuis van het dorp. Misschien zou hij daar Jonaha vinden. En ja, Wie zat daar in de Soppo en had het hoogste woord? Jonaha. Het dorpshoofd liep vlug naar hem toe en zei... Zo, zit jij hier, jij niets nut. Ik ben zojuist bij je thuis geweest. Maar daar is niemand. Jij bent me ben nog 200 bitsang schuldig. Ben je dat nog? Ach, heer, ik heb helemaal geen geld. Ik heb geen bitsang op zak. Kijkt u maar. En Jonah keerde zijn broekzakken binnenstebuiten. Nee, geen muntje te bekennen. Het dorpshoofd keek een beetje boos en stelde toen voor... Dat dacht ik wel. Geen bitsang op zak. En toch in het theehuis de grote mond hebben... Het is fraai, moet ik zeggen. Weet je wat? We gaan naar jouw huis toe en jij geeft me eerst iets te eten. Oh, dat vond Jonna haar best. Zijn moeder maakte snel een lekkere maaltijd klaar en het dorpshoofd at met smaak. En toch zei hij na afloop toen hij zijn mond afveegde. Dat was lekker, Jonna. Maar waarom heb ik geen vlees gekregen? Eet je nooit vlees? Hoe zit dat? Ach, heer, ik ben dol op vlees. En moeder ook. Maar we zijn veel te arm om lekkere kippetjes te kopen. U weet toch dat mijn broekzakken goed. helemaal leeg zijn. Uh, dat weet ik wel al te goed. Jij bent me nog steeds 200 bit schuldig, Weet je dat wel? Maar ik zal je wat zeggen. Mijn bediende en ik slapen vannacht in het theehuis. Morgen wil ik weer bij je eten. Maar dan wil ik vlees hebben. Jonaha, denk eraan. Ik wil vlees op tafel zien. Ja, Jonaha stond er een beetje beteuterd bij. Hoe moest hij dat nog toch aanpakken? Maar ineens kreeg hij een idee. Hij liep naar zijn oude moeder in de keuken en zei... Iboe, lieve Iboe, ga naar de markt en vraag de koopman zeven lekkere kippetjes te leen. Zeg maar dat ik hem morgen kom betalen. Pluk ze kaal en laat ze lekker zuddigen in de pan tot ze botergaar zijn. Morgen komt het dorpshoofd hier weer eten. We zullen eens lekker verwennen, Iboe. Goed, Jonaha, goed. Ik zal de kippetjes zo lekker braden dat het dorpshoofd er zijn vingers bij op eet. En Jonaha liep vlug naar het theehuis. Het dorpshoofd was nog niet naar bed. Hij zat gezellig aan te praten en dronk een glas thee. Jonaha zei... Dorpshoofd, ik ga nu het bos in om vogels te schieten. Morgen wil ik u op de fijnste vogels tracteren. Mag ik een uh, bediende meenemen om de jachtbuit te dragen, alsjeblieft? Nou, dat vond het dorpshoofd goed. Jonah kreeg een bediende mee die Uju heette. Een eindige kerel, dat wel, maar... Oh, oh, oh, wat was die Uju? Oh, dom, Luister maar. Zie je die vette houtduif daar, Ojo? Ja? Nou, kijk. Die ga ik met mijn wonderblaasroer schieten. Jonah mikte, zoog zijn adem diep in, blies en... Vloog de vogel met groot geritsel uit de takken. Jonara riep: Vogeltje lief, vogeltje lief, vlieg vlug naar mijn huis. Moeder staat al op je te wachten met de braadpan. Heb je die vogel werkelijk geraakt, Jonara? Ik kon het niet zien, zo vlug ging het. Ik dacht dat die wegvloog. Wel nee, Oedjoe, die vogel ligt nu al bij mijn moeder in de braadpan te sudderen. Heerlijk hoor, oh, wat zullen we morgen smullen? Jonaha schoot nog zes maal op een vogel en alle zes keren riep hij vrolijk uit. Vlieg maar vlug naar huis, vogeltje lief. Duik maar in de braadpan bij je vriendjes. En Ujju stond er maar dom bij te kijken. De volgende dag klopte het dorpshoofd keurig op tijd voor het eten aan. Zo, Jonaha. Ik heb een honger als een leeuw. Ujju heeft me verteld dat je zeven vette duiven in het bos hebt geschoten. Ik hoorde... Dat ze vanzelf naar de braafpan zijn gevlogen. Nou, ik werd wel eens proberen. Lekker proeven, hè? Ze ruiken heerlijk. Mm. En ja, hoor. Johnaha's moeder had die zeven kipjes zo lekker gebraden. dat het dorpshoofd zich bijna in zijn eigen vingers verslikte. Ja, hij knorde van plezier. De... Ibu, moeder van Jonaha. wat hebt u die woudduiven hier gebraden? Verrukkelijk, mm, mm, mm. geef me nog maar een lekker pootje. Of nee, eerst dat vleugeltje maar. Na de maaltijd kon het dorpshoofd het eerste kwartier niet praten. Hij had de zeven kippetjes tot het laatste badje verslonden. Hij kon geen pak meer zeggen. Eindelijk pufte hij. Hoe was we dat eten? Ik kan naast niet overeind komen. Maar, nu even ernstig, Jonaha, Jij bent me nog steeds 200 betaalg schuldig. Ook al heb ik lekker bij je gegeten. Ik zal je je schuld kwijtschelden. En je dan nog honderd bitsang toegeven. als je mij het wonderblaasroer geeft. Oh nee. Oh nee, heer. Nee, nee, dat kan ik niet doen. M mijn wonderblaasroer zorgt ervoor dat wij te eten hebben. Als ik dat een uur afsta, dan, nou, dan hebben moeder en ik niet te eten. Nee, nee, dat gaat echt niet hoor. Echt niet. Het dorpshoofd liep een beetje rood aan. Wat was dat nou? Wilt de John A., die hem zoveel geld schuldig was, ongehoorzaam zijn? Nou, maar dat zou hij maar eens eventjes snel afleren. Ik beveel je mij het wonderblaasroer te overhandigen. Bediende, geef Jonaha honderd pizang uit de geldbuidel. En ik wil geen woers, kom meer over horen. Heb je goede goed gegeven, Jonaha? Hier met dat wonderblaasroer. Ja, ja, ja, nou ja. Als u dat beveelt, hier is mijn blaasroer. Maar, maar wees er alstublieft heel zuinig op. En denk eraan, heer. De wind mag er nooit doorheen fluiten. En, en, oh ja, dat zou ik bijna vergeten. Er mag nooit, nooit een vlieg overheen lopen. Want dan verliest het blaasroer zijn toverkracht. Ik zal er goed op letten, John Wel bedankt. De andere morgen ging een dorpshoofd op jacht in het grote woud. En bij elke vogel die hij schoot, riep hij... Naar huis, vogeltje. Naar huis. De draadpans zittert al. S'avonds kwam hij moe en voldaan naar huis. Hij liep direct naar de keuken, waar zijn oude moeder druk bezig was. Hoopvol vroeg het dorpshoofd. Eh, moedertje, hoeveel vogels zijn komen aanvliegen om te worden gebraden? Vogels? Waar heb je het over, mijn zoon? Er is niet één vogel komen aanvliegen. We eten sajoer, lekkere groenten. Het dorpshoofd keek beteuterd. Hoe kon dat nou toch? Hij had precies gedaan wat Udju had verteld. Zou Jonaha hem hebben betrogen? Zou die boef hem iets op de mouw hebben gespeld? Kwaad rende het dorpshoofd naar Jonaha toe. Sir, Jonaha, heb je me iets voorgelogen? Dat is helemaal geen wonderblaasroer. Er is niet één vogel naar huis komen vliegen om in de praatpomp te duiken. Een prul is het, een lor. Ik heb er niks aan. Je lelijke boef. Ja, u bent nu wel boos, heer, maar hebt u wel goed opgepast? Is de wind er niet doorheen gevlogen? Liep er geen vlieg op? Weet u dat wel helemaal zeker? Oei, oei, oei, Het dorpshoofd werd vuurrood van schaamte. Tja, daar zei John Naha iets dat hij helemaal had vergeten. De wind, natuurlijk, en een vlieg. Hij had er niet op gelet. Uh, wil je het blaasroer niet terug hebben, John Naha? Zullen we weer ruilen? Jij het blaasroer en ik de honderd witzang. Nee, heer, nee. Nee, daar begin ik niet aan. De toverkracht is verbroken. Het spijt me wel voor u, maar ik had u gewaarschuwd. En zo droop het dorpshoofd onverrichte zaken af. Thuis slingerde hij het blaasroer in de hoek. Hij wilde het nooit meer zien. En als ik mij niet vergis, dan ligt het daar nu nog...